8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. MBO's speculeren met onderwijsgeld. In Syrië ontvoerde Nederlands fotografie vrij en Londen telt af naar de spelen. Vier grote MBO-instellingen hebben gespeculeerd met geld dat bestemd is voor huisvesting en onderwijs. Dat meldt de Telegraaf, die onderzoek heeft gedaan naar de jaarrekeningen van acht grote MBO's. Volgens de krant hebben vier ROC's riskante derivaten afgesloten. Dat zijn producten die een verzekering bieden tegen rentestijgingen. Bij een lage rente, zoals nu, verliezen de mbo's jaarlijks soms miljoenen euro's. De vier instellingen die volgens de krant risico's lopen... zijn de ROC's Midden-Nederland, West-Brabant, Zadkin en het Albeda College. De Nederlandse fotograaf Jeroen Oerlemans is een week gegijzeld geweest in het Syrische grensgebied met Turkije. Hij werd vorige week donderdag samen met een Britse journalist ontvoerd. Het is niet bekend hoe wie. Op verzoek van zijn familie werd dat niet in de media bekendgemaakt. Gisteren zijn ze vrijgelaten, zei minister Roosentaal. De fotograaf raakte licht gewond en is nu in Turkije. Het is niet duidelijk wanneer hij terugkomt naar Nederland, maar volgens Roosentaal zo snel mogelijk. Oerlemans is een freelance-fotograaf. die al twee keer de zilveren camera kreeg voor zijn werk. In Utrecht komen vandaag 40 woningen beschikbaar. voor mensen die hun huis in Kanaleneiland moesten verlaten. vanwege asbest. De evacuees worden tot nu toe opgevangen in hotels. Maar 40 gezinnen kunnen vandaag in een zogeheten logeerwoning. Dit weekend komen er nog eens 49 woningen bij. Volgens de Utrechtse woningcorporatie Mitros hebben veel evacuees aangegeven dat ze liever een tijdelijk huis willen. Veel mensen zitten nu met kleine kinderen in hotellobby's en dat is voor gezinnen niet ideaal. Het is nog onduidelijk wanneer de 174 gezinnen terug kunnen naar hun huis in Kanalen-eiland. Londen maakt zich op voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Gisteravond bereikte de Olympische vlam bijna zijn eindbestemming. Het vuur eindigde na een tocht door Londen in Hyde Park... waar de vlam door duizenden mensen met gejuich werd begroet. Er was ook een concert met onder meer optredens van The Wanted... Mark Ronson en rapper Dizzy Rascal. Engeland wordt vanochtend wakker met klokgeluid. Straks om 12 over negen Nederlandse tijd... zullen duizenden klokken door het hele land drie minuten lang luiden. Vanavond is de openingsceremonie, maar voor die tijd komt de eerste Nederlander al in actie. Vanochtend om tien uur bij het handboogschutter Rick van der Ven voor Nederland het spits af. VN-chef Ban Ki-moon heeft de onderhandelaars over een internationaal wapenhandelverdrag opgeroepen zich soepel op te stellen. Volgens hem is er amper vooruitgang geboekt tijdens de besprekingen. Door een internationaal verdrag moet de wapenhandel transparanter worden en beter te controleren. Nu heeft de meerderheid van de landen geen regels voor de verkoop van wapens. Wereldwijd gaat jaarlijks naar schatting 60 tot 70 miljard dollar om in de wapenhandel. Het verdrag komt er alleen als alle landen akkoord gaan. Vandaag is in New York de laatste dag dat erover wordt gepraat. Nederland heeft de ontwikkelingshulp aan Rwanda opgeschort omdat dat land toetsierebellen in Congo steunt. Rwanda zou dit jaar 5 miljoen euro krijgen van Nederland, maar er wordt voorlopig niet betaald. Het geld was bedoeld om de rechtsstaat in het Afrikaanse land te versterken. Het besluit volgt op een kritisch rapport van de Verenigde Naties, waarin staat dat Rwanda de opstandelingen in het oosten van Congo steunt. Rwanda spreekt dat tegen en zegt dat het rapport van de VN vol fouten staat. Door de strijd in het oosten van Congo... zijn sinds april al meer dan 260.000 mensen gevlucht. De Rabobank heeft in 2008 en 2011 vier medewerkers ontslagen... die mogelijk betrokken waren bij het Libor-renteschandaal. Dat meldt het Financiële Dagblad. Volgens de krant pleegden ze fraude met de Libor-rente... die banken elkaar onderling in rekening brengen. Ze zouden te hoge of te lage rentetarieven hebben doorgegeven. Daarmee konden ze collega's op de handelsvloer bevoordelen. De Rabobank kan het bericht niet bevestigen. Eerder werd bekend dat twee oud-medewerkers van Rabobank... door hun nieuwe werkgever, een Japanse bank, zijn geschorst. De Rabobank zegt wel dat dit twee van de vier medewerkers zijn... waar het hier om gaat. De Mexicaanse telecomaanbieder America Mobile, die afgelopen maanden een groot belang nam in KPN, heeft in het tweede kwartaal de winst flink zien kelderen. Het bedrijf boekt ongeveer 800 miljoen euro winst. Dat is 46 procent minder dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het telecombedrijf leidt vooral onder de zwakke Mexicaanse PESO. America Mobile heeft de afgelopen tijd bijna 28% van de aandelen in KPN gekocht... en betaalde daarvoor 3 miljard euro. Het bedrijf is de grootste telecomaanbieder in Latijns-Amerika. Dan het weer nog, zonnig en al snel warm. 24 graden in het noorden en 30 in het zuidoosten. Er staat weinig wind, het voelt broeierig aan. In de middag meer bewolking en kans op een onweersbui. En vanavond wordt de warmte verdreven door buien. AB-verkeersinformatie, er staat één file in het noorden van het land, op de A7 Heerenveen richting Groningen, tussen Boerakker en Hoogkerk 6 kilometer en dat komt door wegwerkzaamheden.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 Goedemorgen, het is vrijdag 27 juli en die dag staat in vele agendas omkringeld. Want het is vandaag de opening van de Olympische Spelen. En over een uur luiden de klokken in Londen. In Nederland proberen bedrijven hun werknemers aan het bewegen te krijgen. Ook een beetje met het oog op de Olympische Spelen. Jeroen Schutijzer, die kijkt of dat lukt. We nemen ook een kijkje bij de rolstoel Vierdaagse. En verder is André Kuipers terug in Sterrenstad. Maar we beginnen met de Rabobank. Want medewerkers van de Rabobank hebben zich schuldig gemaakt aan het manipuleren van die belangrijke LIBOR-rentetarieven. LIBOR dat meldt het Financieel Dagblad. De bank zou vier werknemers hebben ontslagen na interne onderzoeken. Eerder trof de Britse bank Berg barclays een schikking van 400 miljoen dollar... dat werknemers van deze bank gezjumeld hadden met die rente. En dat is niet het enige nieuws over de Rabobank. De bank gaat ook nog een grote reorganisatie doorvoeren waarbij 1500 banen worden geschrapt. Harold Benink. Hoogleraar Banking and Finance aan de Universiteit van Tilburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Laten we even beginnen met het LIBOR-schandaal. Uh, er zijn mensen op non-actief gesteld ontslagen door de Rabobank. Is dat belangrijk nieuws? Uh, ja, maar het is even goed om even hoe het Financiële Dagblad het, het uh, opschrijft. Die zeggen dat het gaat om vier medewerkers die mogelijk betrokken zijn bij het Libor-schandaal. Dus we moeten even een slag om de arm houden in dat, in dat opzicht. Maar even vanuitgaande dat, dat, uh, dat dit speelt, denk ik dat het zo is dat, uh, dat het wel de Rabobank siert in die zin... dat toen ze dus uh, dit soort zaken op het spoor kwamen, dat ze wel direct gehandeld hebben. En dat is een goede zaak. Ja, want het zijn mensen die dus gemanipuleerd hebben met de rente... waardoor de rente ja, soms lager en soms hoger uitviel. Ja, waarbij zij dan uh, zeg maar de tarieven die, uh, die zijn van belang voor uh, handelaren die in allerlei ingewikkelde financiële producten handelen. En op het moment dat, die, dat, dat deze zeg maar rente uh, net ietsjes lager of hoger is afhankelijk van het soort financiële producten kun je daar een financieel voordeel uithalen. Ja, verbaast u dat ook mensen van de Rabobank zich daar aan schuldig hebben gemaakt? Nou kijk, weet je wat je ziet? Kijk, um, enerzijds zou je zeggen, um, de Rabobank als coöperatieve bank, um, hoe we de bank kennen, zou je niet verwachten. Maar anderzijds is dit natuurlijk ook weer allemaal heeft plaatsgevonden in Londen, waar ook Barclays en alle andere grote banken zitten. En daar heerst een andere cultuur. Um, ik begrijp van het verhaal van het Financiële Dagblad ook, dat men inmiddels die zaak daar gesaneerd heeft... en ook een, een deel van die operaties teruggehaald heeft... naar het hoofdkantoor in uh, Utrecht. En dat lijkt me ook heel verstandig. Ja, Hangt de bank dan ook nog een boete boven het hoofd? Want uh, Barclays heeft een boete gekregen. Zou kunnen, zou kunnen. Um, um, maar ik zou ook denken dat um, als hier van sprake zou zijn... dat het ook um, um, wel rekening mee gehouden zou worden... met het feit dat de bank wel op een, in een vroeg stadium... Uh, heeft ondernomen. Dus dat pleit weer voor de bank. Ja, nou ja, vroeg stadium. Het is natuurlijk pas nadat... het andere onderzoek is uh, afgerond. En vanaf uh, februari uh, waren er al allerlei verhalen over. Ja, jawel, maar het gaat erom dat... Uh, uh, da, da, zoals het nu lijkt, dat al vanaf 2008 in deze affaire medewerkers die zich hier aan schuldig hebben gemaakt... Uh, ontslagen zouden zijn. En dat is dus ver voordat we hier een publiciteit over spraken. Ja. Dan uh, is de Rabobank nog ook vanwege iets anders in het nieuws... vanwege de reorganisaties Ze hebben het langzonder reorganisatie uh, volgehouden. Uh, is het verbazingwekkend dat de Rabobank juist nu aankondigt... dat ze de broekriem gaan aanhalen? Nou, of het nu, dat, dat, is, dat is moeilijk te zeggen. Maar je ziet wel dat het hele bankwezen natuurlijk... in een soort proces zit van... Uh, ...kostenbeheersing, um, want de, de marges staan onder druk. Er moeten ook meer buffers worden opgebouwd aan eigen vermogen... ...want één ding wat de financiële crisis in zijn algemeenheid bij banken duidelijk heeft gemaakt... ...is dat de buffers niet voldoende waren... Maar er zit natuurlijk nog een ander element aan de gang. Dat het in het bankwezen is natuurlijk toch een verandering in het productieproces. Kijk, mensen uh, gaan veel minder vaak naar de bankkantoren. Mensen doen internetbankieren via de computer of via de mobiele telefoon. Dus de hele manier hoe de bank zijn, uh, uh, met zijn klanten omgaat... en hoe wij als klanten zeg maar, uh, bankaire producten afnemen, is totaal veranderd. En we zien bij alle banken dat dus het, uh, het aantal kantoren wordt teruggebracht... het aantal mensen wat bij de bank uh, werkt worden, gaat en ik denk dat je dat ook in, de, in dat perspectief moet zien. Ja, maar ja, de Rabobank is misschien wel bij uitstek een bank die in bijna elk dorp vertegenwoordigd was. Omdat ze natuurlijk daaruit voortkwamen als kleine coöperatie. Dat is waar. En eh, het is ook, zal ook niet zo zijn dat overal de kantoren dicht gaan, Maar het is wel zo dat ook die, eh, de Rabocliënt eh, ook op een andere manier nu de bancaire diensten en producten afneemt dan zegt tien jaar geleden. Ja, maar het gaat niet ten koste van de dienstverlening. Nou, het wordt een, het wordt dus een uh, daar ligt de uitdaging, maar wat het wordt, het wordt een ander soort dienstverlening. Kijk, vroeger ging je gewoon in in ging je. Toen nog geen geldautomaat waren, ging je altijd je geld gewoon altijd überhaupt ja. halen. Nou komen de geldautomaten. Vroeger ging je voor het doen van overschrijvingen, overboekingen, ging je misschien ook naar de bank, dan, uh, dan bracht je die overschrijvingsformulieren. Nu doe je het gewoon via, uh, via internet thuis. Dat betekent dat je dus gewoon minder contact hebt met, die, uh, met medewerkers van de bank. Maar het interessante hier is, is dat de klant het ook wil. Het is niet zo dat... Uh, door te zeggen van, nou ja, we, we laten die mensen daar uh, bij de bank maar uh, daar werken. Op het moment dat u als klant daar naartoe gaat. Maar die klant die wil dat zelf helemaal niet. Nee. We hadden het net al eventjes, u stipt het zelf al even aan. Die buffers voor die bank, hè. ze moeten meer geld eigenlijk in kas hebben. Zegt dit nou ook iets over hoe de Rabobank ervoor staat? Nou, wat je ziet is... Uh, wat is dat internationaal onder nieuwe richtlijnen van Basel III is besloten dat banken duidelijk hogere buffers moeten hebben. Ja, en Basel III we dat dat is een, van... een soort werkafspraak van waar dat allemaal is afgesproken. Ja, dat zijn dus de internationale toezichthouders. Uh, dat is een, een comité, het basiscomité van uh, toezichthouders, wat tot vorig jaar onder uh, voorzitterschap van uh, Noud Wedding stond als president van de Nederlandse Bank. Die hebben er afspraken over gemaakt. En dat heeft heel erg te maken met de bankencrisis van 2008. Toen bleek dat banken niet voldoende buffers hadden. Want anders hadden ze ook niet door de overheden belasting belastingbetaler hoeven te worden gered. Dus dat is een internationale afspraak. Het is wel zo dat Rabobank, is bijvoorbeeld een van de grote banken in Nederland... die niet door de overheid gered is, waar geen kapitaalsteun is geweest. Dus zij waren beter gecapitaliseerd dan een aantal andere banken. Eh, dan ADN AMRO en eh, ING. Maar tegelijkertijd eh, moet... Ook de Rabobank mee in dit verhaal van duidelijk hogere buffers aan eigen vermogen in het internationale bankwezen. Vandaar dit plan tot reorganisatie. Meneer Benink, het is heel helder. Dank u wel. Goedemorgen. Harold Benink, hoogleraar Banking en Finance aan de Universiteit van Tilburg. Utrechtse woningcoöperatie Mitros die regelt vervangende woningen voor de geëvacueerden van Kanaleiland. Volgens de coöperatie verblijven de meeste mensen liever in een logeerwoning dan in een hotel. Helemaal nu er nog altijd onduidelijkheid is over de vraag wanneer de asbestproblemen in de wijk zijn opgelost. De directeur Rob Rotscheid, die gaf een toelichting aan Marcel Bril. Meneer Rotscheid, u bent druk bezig met van alles en nog wat. Bijvoorbeeld het inrichten van...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 Verkeersinformatie bij de ANWB in het noorden des lands, Edwin? Ja, nog steeds Bert. Een file veroorzaakt door wegwerkzaamheden op de A7 Heerenveen... richting Groningen, tussen Leek en Hoogkerk, drie kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Sterrenstad, zo heet het opleidingscentrum voor Russische astronauten in Moskou. En daar wordt vandaag de ceremoniële afsluiting gehouden. van de ruimtemissie waar André Kuipers aan meedeed. Nederlandse astronaut verbleef aan boord van het ruimtestation ISS. samen met een Russen en een Amerikaan. En correspondent Geert Groot-Koerkamp is op weg naar Sterrenstad. Geert, wat gaat daar allemaal gebeuren vandaag? Uh, nou, wat je zegt, het is echt een, een ceremoniële afsluiting. Uh, een pressconferentie waar niet zoveel uit zal komen. En waar ook de, de aanwezige uh, uh, hoog, hoogse uh, waarschijnlijk zitten te wachten tot het snel weer voorbij is. Want dan, komt het, uh, dan wordt het uh, echt interessant. Uh, er komt een, uh, een kranslegging bij het monument van uh, Yuri Gagarin, de eerste Russische astronaut. Dat is bij de traditie, dat moeten alle uh, Russische uh, astronauten ploegen, we moeten dat doen, die weer terug is naar de ruimte. En daarna is het dan uh, uh, tijd voor uh, het echte feest, uh, een echte Russische feestmiddag in een in een, in een in een aula waar dan allemaal cadeautjes worden gegeven en toespraken worden gehouden en waar de, de bemanning, althans de leden van de bemanning, de Rus Alek Kananenko en André Kuipers, want de Amerikaan uh, prettig die is nog in uh, de Verenigde Staten, uh, wordt gefeteerd. Ja, want het is een beetje zo de gewoonte om dan een uh, echt feestje te geven uit blijdschap dat uh, iedereen weer behouden thuis is gekomen. Ja, dat is het. Het is, het is, echt, het is echt een ceremonie die, die erbij hoort. Hè. Die zo'n hele, uh, zeg, zo Russische ruimtevlucht is helemaal omgeven door uh, allemaal tradities. Ook voor van, uh, van uh, die astronauten naar de ruimte. Dan moeten ze allerlei. Dingen doen. Het is een beetje als, als tennissen die, voordat ze opslag uh, maken, uh, drie keer met het uh, racket op een hiel slaan. Uh, zo moeten ook Russische astronauten allerlei dingen doen. Ze moeten een film gaan zien uh, die Kagarin ook ooit heeft uh, bekeken voordat hij de ruimte in ging. Uh, ja, ze moeten allerlei uh, ja, ceremonies doorlopen. En deze afsluiting hoort daar ook gewoon bij, uh, die afsluitende uh, persconferentie. Ja, waarop niet zoveel gezegd zou worden, want alles is eigenlijk al gezegd uh, de afgelopen uh, weken en maanden... Uh, naar die kranslegging dus. En dan uh, het feestje voor de, voor de, voor de genodigden. Ja, maar Geert, als je er toch naartoe gaat... zal je André Kuipers denk ik ook nog wel even interviewen. Maar heb jij dan een hele bijzondere vraag uh, bedacht? Want alle vragen zijn op zich natuurlijk wel gesteld. Alle vragen zijn nog gesteld en uh, het is natuurlijk al de tweede keer dat Kuipers in de ruimte is geweest, dus hij heeft al heel veel kunnen vertellen. Ik denk dat dat wel een interessante vraag is, uh, iets wat uh, nu anders is dan bijvoorbeeld bij zijn eerste vlucht, is dat hij uh, ja, na de landing meteen uh, naar de Verenigde Staten ging, naar Houston, uh, en niet hier is gebleven uh, om te revalideren uh, in Moskou. Um, maar het zal, ja, het zal voor hem nu mogelijk zijn om, om, om nog beter te kunnen vergelijken... Ja, hoe die aanpak is van de Amerikanen en de Russen. En dat is toch, ja, toch een heel verschil. Amerikanen, daar heb je toch een indruk van dat het allemaal high-tech is. En hier in Rusland, in Sterrenstad, is het wat uh, een beetje shabby en uh, ouderwets. Maar het werkt wel. Ja, precies. nou Daar ga je hem dan over spreken. Uh, ja, en al die andere vragen zijn gesteld. Hè. Goed, uh, desalniettemin het gesprek later te horen... hier op deze zender Radio 1 de Sportzomer. Dankjewel, Geert. KLM, ABN AMRO, KPMG, het zijn zomaar wat bedrijven waar personeelsleden in de tijd van de baas sporten. Volgens het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen kan Nederland 1 miljard euro verdienen als alle werknemers gaan hardlopen, mountainbiken of tennissen. Sportende werknemers zijn namelijk minder vaak ziek en verzuimen ook minder. Verslaggever Jeroen Schutheiser op bezoek bij een sportsessie van Albert Heijn. En daar zijn ze in training voor de Dam tot Damloop.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 In sukkeldraf, dat kan ik nog wel volhouden. Ja, we hebben het voorprogramma lekker gehad. Uh... Dat is wel een sukkeldrafje, zeg. Sukkeldrafje? Nou, nou vraagt u me eventjes hoe zwaar dat was hier zo. Uh, hoe... nee, toch? Wat gaat er door u heen? <laughs> nou, dat we goed begonnen zijn. Hoe belangrijk is dat ze hier aan meedoen? Nou, ja, dat is vooral leuk. Nou, ik ben in training voor de Damloop, hè. Dus ja, we moeten...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 Een klein beetje. Ja, ja, ja. ja. Ik heb uh, diverse diploma's, trainersdiploma's via de Atlantiek-Unie. Ik ben docent bij de KVB, ook nog. De ene moet je opjutten en de ander de afremmen. Afremmen, inderdaad. Ja, ja. Er zit altijd wel een stelletje haantjes tussen. Het was bij ja. sporten op school hoe groot dat er een paar zo overdreven fanatiek waren. Ja, daar was ik er ook een van. <laughs> Sorry. <laughs> dat proberen we nu uit te bannen. Mevrouw, u doet wel een beetje rustig aan, want u had na de training vorige week last...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 Rechts. Ja, ga maar door, ga maar door, ga maar door. Ga maar door. Dat zei hij volgens mij tegen de verslaggever Jeroen Schutijzer. Hij was dus bij de training in Zaandam. Er doen maar liefst 2500 werknemers mee van Aholt aan die Dam tot Dam loop. En die Dam tot Dam loop, die is trouwens op 23 september. De tweede rolstoel, Vierdaagse, blijf in de sport. Die is bijna afgelopen. Delden, daar wordt het gehouden. Daar is ook onze verslaggever Gary van Pinksteren. Gary hoe is het, hè? Nou, ik zie hier nu om me heen een heleboel mensen. Inderdaad in rolstoelen. Sommige mensen met een fietsje ook aan hun rolstoel gekoppeld, want die gaan dan dat fietsje met hun handen voorbewegen en zo meedoen. Eh, mensen die ik sprak zijn allemaal ervan overtuigd dat ze het gaan halen. En als je nog een beetje extra energie nodig hebt, dan ligt hier ook een grote man, staat een grote man met eieren voor een eitje onderweg om te zorgen dat je. Sommige mensen doen wel 70 kilometer dat je die ook echt kan halen en dat je vandaag hier je kruisje haalt. Ik heb ze vanmorgen ook even gevraagd van wat ze, nou, uh, wat ze nou gingen eten. En daar kunnen we nu naar luisteren van hoe ze hier vanmorgen zaten. De mensen die hier geslapen hebben om zich voor te bereiden. Beschuit met kaas. Een Beschuit met kaas, is dat genoeg voor u? Voor, voor mij is dat. Ja? Hoeveel kilometer gaat u zo doen? Maar 15 maar. 15 ja. Maar u gaat het doen, geloof ik, met één arm en één been, hè? Jammer genoeg weg, ja. Maar dat is dan toch een hele afstand toch om dat te moeten doen, met die kracht alleen. Het is niet zo ver voor mij, als voor u, met de fiets of met de auto. Ja? Want ik heb wat langer te werk. Ja, want hoe lang gaat u nee. erover doen? Als ik doorrijd, tweeënhalf uur, twee uurtjes. U gaat wel vanmiddag over de streep komen, denkt u? Altijd. Al moet het op mijn lammerklin. Mevrouw Saskia Ros, u bent voorzitter van de Stichting Twentse Sportbelangen... Hoeveel mensen gaan er vandaag hier van start voor de rolstoel Vierdaagse? Er gaan in ieder geval 190 mensen van staat voor hun kruisje. Maar het aantal dagjesmensen van vandaag dat is nog niet bekend. Want die, ja, die kunnen zich gewoon tot voor de staat inschrijven. Voor hun kruisje? Want ze krijgen net als bij de, bij de Vierdaagse in Nijmegen een kruisje als ze het halen? Ja, ze krijgen een, eenzelfde soort kruisje als bij de Nijmeegse Vierdaagse. Ze vier dagen handaangedreven hebben meegerold. Hoeveel kilometer kan je dan afleggen als je zelf zo'n rolstoel moet voortbewegen? We hebben uh, vijf verschillende routes. We hebben een route van 9 kilometer voor kinderen van 6 tot 16 jaar. Dan hebben we een route van 15 kilometer, 30 kilometer, 50 kilometer en 70 kilometer. Als je 70 kilometer doet, dat lijkt me... Ik weet niet hoeveel mensen met, uh, met uh, Nijmeegse Vierdaagse per dag lopen. Ik dacht 40 of 50 kilometer. Dus die leggen nog meer kilometers af dan daar? Ja, dat klopt. Inderdaad. Goedemorgen. U heeft een mooi oranje shirt aan, hè? Ja. Uh, u gaat vandaag hoeveel kilometer rijden? Ik ga vandaag 50 kilometer rijden. Dat is een heleboel. Ja. Is dat een beetje te doen met het warme weer ook? Jawel, maar wel heel goed drinken. Dan, dan is de afstand best te doen. Heeft u veel getraind? Ja. Uh, echt training. Uh, ik fiets uh, 5000 kilometer per jaar. Hoe? Sowieso. En ja... Er gaat wel wat training voor, voor, vooraf, vooral voor de lange afstanden. Maar uh, ja, het gaat me redelijk makkelijk af. Heeft u ook wel eens gedacht: ik ga gewoon meedoen aan de gewone Nijmeegse virazen? Uh, nee, heb ik, uh, heb ik niet gedacht. Maar, uh, uh... Waarom niet? Uh, volgens, mij, volgens mij mag ik met de uh, rolstoelvierdaagse alleen meedoen met handbewogen handbewoner. Uh, en dit is dan een speciale uh, vierdaagse voor ons dat wij met de handbike mee mogen, mee mogen doen, met de fiets. Want u gaat fietsen vandaag? Ja, ja met de handbike. U zit nu in een rolstoel, maar u stapt straks over op de fiets die u met uw handen voortbeweegt. Uh, die, die fiets koppel ik aan aan mijn, aan mijn rolstoel waar ik nou in zit. En hoe doet u dan? dan gaat u met uw handen die fiets vooruit uh, bewegen? Ja, en dan 50 kilometer. Want dat kan ook daar zo bij de Twintse Rolstoel Vierdaagse. De bijdrage was van onze verslaggever, Gary van Pinksteren. Met Tom van der Kamp. Met Paulien. We hebben de order binnen. Mooi, ik ga meteen Chris bellen.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 In Utrecht komen vandaag 40 woningen beschikbaar... voor mensen die hun huis in Kanaleiland moesten verlaten vanwege asbest. De evacuees worden nu nog opgevangen in hotels. Maar vooral voor gezinnen is dat niet ideaal. In dit weekend komen er nog 49 zogeheten logeerwoningen bij. En het is nog onduidelijk wanneer al die huishoudens terug kunnen... naar huis in Kanaleiland. De gevangenis in Tilburg wordt een jaar langer verhuurd aan België. Nederland heeft de cellen niet nodig en in België is er juist een tekort. In Tilburg zitten nu zo'n 650 Belgische gevangenen vast, staatssecretaris Steven. Het gaat niet om de, de allerbeerst moeilijkste uh, criminelen. Maar de, over eigenlijk uh, zitten daar wel gedetineerden die middellange gevangenisstraffen hebben. Dus niet dat je elke week uh, heel veel in- en uitgaande bewegingen krijgt, maar wel mensen die variëren tussen een jaar gevangenisstraf en dan oplopend tot zes jaar gevangenis. Voor Tilburg betekent de verhuur in elk geval dat de gevangenis voorlopig dus open blijft en dat de 480 Nederlandse medewerkers hun werk houden. België betaalt zo'n 40 miljoen euro per jaar aan Nederland om die gevangenis te mogen gebruiken. Londen is er helemaal klaar voor, voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Gisteren had de Amerikaanse presidentskandidaat Mitt Romney nog kritiek op de organisatie. Romney die is in Groot-Brittannië en daar had de burgemeester van Londen, Boris Johnson, dan weer het volgende op te zeggen. I hear there's a guy, there's a guy called Mitt Romney, who wants to know whether we're, whether we're ready. He wants to know whether we're ready. Are we ready? The stadium is ready, the aquatic centre is ready, the veteran's room is ready, the security is ready, the police are ready, the transport system is ready and our Team GB athletes are ready, aren't they? Iedereen is er dus helemaal klaar voor daar in Londen. Johnson gaf zijn toespraak voor een enthousiaste menigte in Hyde Park. En daar was net de Olympische vlam aangekomen na een tocht van 13.000 kilometer. En vanavond is dus die openingsceremonie in het Olympisch Stadion. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Na dagenlang warm zomerweer volgt vandaag een broeierige afsluiter met later op de dag onweersbuien.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 Vandaag is de dag dat het echt gaat beginnen. Over een uurtje gaan de klokken luiden in Londen. En om tien uur is de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen. Arjan van der Horst. Arjan, euh, nou ja, dat beheerst natuurlijk al het nieuws bij jou. Ja, absoluut. Als je de kranten opent, allemaal openen ze op de Olympische Spelen. Get the party started, zo schrijft de Daily Telegraph met een hele grote foto van het Olympisch Stadion die gehuld is in vuurwerk. En dat was een foto van gisteren met de laatste voorbereidingen... En waarin we dus veel vuurwerk kunnen verwachten vanavond. Bond, Backs, Beatles en Brilliant. Zo opent The Sun. En dat is een verwijzing naar de ingrediënten van de openingsceremonie. Ja, officieel is het nog een geheim hoe die ceremonie eruit gaat zien. Maar ja, er is al het een en ander uitgelekt. Zo weten we dat Backs, David Beckham dus, en Paul McCartney van de Beatles een rol hebben. En ook James Bond zal een opacht, zijn opwachting maken oh in een ja, typisch Britse show. The Times, Jij ja, heeft toch een wat uh, klassieke opening, Let the Games Begin... met een pagina grote foto van Tower Bridge waarin, uh, waaronder de Olympische Ringen hangen en de Daily Mail, the greatest show on earth, begint. Dus Londen die is echt klaar voor deze Spelen. Ja. En dan uh, behoorde net Boris Johnson um, vrolijk gaan tegen Mitt Romney. Wat was er allemaal aan de hand? Wat heeft Romney gezegd dat Johnson zo tekeer moest gaan? Ja, Romney was uh, op bezoek uh, in uh, Groot-Brittannië. Hij zal ook bij uh, de Spelen zijn. Ja, Romney die zelf de Spelen uh, in Atlanta van 1996 had georganiseerd... Hij vroeg zich openlijk af of Londen wel klaar was voor de Spelen. En dat ging natuurlijk over de problemen rond de veiligheid en het openbaar vervoer. En vervolgens bleef hij maar herhalen hoe succesvol de spelen, zijn spelen in Atlanta waren. Maar nou, je hoorde het net in het nieuws, dat leidde tot een reactie van Boris Johnson... ...de burgemeester van Londen, die sprak gisteren een menigte in Hyde Park toe. En hij zei, ja, er is een zekere meneer Romney die zich afvraagt of wij klaar zijn. Zijn wij klaar? Vroeg hij aan het publiek. Natuurlijk zijn we klaar. Ook de premier David Cameron... Ja, die maakte toch een indirecte opmerking... over die uitspraken van uh, de Amerikaanse presidentskandidaat. En die zei dat het altijd makkelijker is om de Spelen te organiseren... in de middle of nowhere. Ja, dat was een <laughs> steek richting uh, Romney natuurlijk. Uh, later zou Romney terugkomen op zijn uitspraak. en hij verwacht dat de Spelen in Londen natuurlijk een succes zullen worden. Zeg jij, las net uh, de Engelse kranten voor. Uh, als ik jou even kan vertellen en verblijden misschien met de Nederlandse kranten... Ja. Uh, die gaan uh, echt uh, allemaal vanuit... Van dat de Olympische Spelen onze sportzomer helemaal goed zullen maken. Gaan zij ons goud brengen, het is maar een van de koppen in het uh, algemeen uh, dagblad. Dat is een beetje de teneur hier in Nederland. Uh, het wordt een bijzondere sportzomer, maar dat kan alleen nog maar dankzij de Olympische Spelen. En het is ook een hele bijzondere spelen uh, voor Nederland. Juist omdat Londen zo dichtbij is... De laatste keer dat er Olympische Spelen zo dichtbij waren was in München in 1972. Dus je zal ook veel meer Nederlanders in Londen zien en dat zie je nu al in de stad uh, dan normaal. Uh, we weten niet de uh, precieze schattingen, er zijn geen cijfers over Worden Hele ruwe en soms ook wilde cijfers dat misschien wel een, miljoen, of, sorry, een half miljoen Nederlanders uh, naar Londen komen. Dat lijkt me overdreven, maar het is duidelijk... Dat er heel veel Nederlanders zullen zijn. Het wordt een soort thuiswedstrijd. Ja, en een belangrijke rol speelt natuurlijk weer, zoals altijd, het uh, Holland-Heinekenhuis. En daar maakt uh, verslaggever Paul Sanders deze reportage over. De laatste hand moet worden gelegd aan het Holland-Heinekenhuis. Het is geopend.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 Straks, de eerste Nederlandse sporter komt vandaag in actie op de Olympische Spelen. Dat is handboogschieter Rick van der Ven. En we kunnen doorrijden. Er is geen verkeersinformatie. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. James Daniel Merriwetter was dat. Gerard Dielissen, uh, directeur van NOC NSF uh, aan de lijn. En vroeger directeur hierbij uh, de NOS. Dus uh, met uw welnemen ga ik uh, tutoyeren. Voelt u een beetje druk uh, na het mislukte EK voetbal en de Tour de France nu voor uh, uh, Nederland? Goedemorgen, goedemorgen Gerard. Ja, ja, God, ja, een beetje druk. Ik merk wel dat in het land... Uh, dat het land wel honger heeft naar Nederlandse successen. Hè? Ik weet niet maar... of je de kranten hebt gezien vanochtend. Want het AD gaan zij ons goud brengen. De Telegraaf gaat ook al, uh, heeft ook dergelijke koppen. En de andere kranten in iets mindere grote letters. Maar iedereen verwacht wel wat ervan. Ja, maar je hoort het ook van mensen en van kennis op de straat natuurlijk... Uh, die naar televisie kijken. En kijk maar eens naar de enorme aandacht die er is voor de Spelen... Uh, breed in de media, op televisie, en kranten, et cetera. Uh, dus er wordt wel wat verwacht van de Nederlandse ploeg. Maar dat is niet zo erg. Daar kunnen we wel tegen. Ja, maar de teleurstelling zal des te groter zijn. Want jullie zitten wel hoog in, 16 plus 1 is het, hè? Ja, ja, ja. ja, dat is voor het eerst dat we een doelstelling hebben geformuleerd. Want dat hoort ook bij topsport. Dus we hebben gezegd 16 plus 1. En om dat even uit te leggen, we hebben 16 medailles gehaald in, in Beijing. En we hebben die top 10 ambitie. Dus dan moet je die ambitie ook uh, goed formuleren en ook waar willen maken. Dus we willen meer medailles halen in, in, dan in Beijing. Dus we hebben gezegd, nou dat zijn de 16 plus 1. En da nou, daar wordt hard aan gewerkt ja. uh, op allerlei manieren. Ja, maar waarom is dat zo belangrijk, behalve dat het voor iedereen in de straat natuurlijk hartstikke leuk is... en dat het gevoel, dat lees ik ook overal in de kranten, gewoon in Nederland dan gewoon een stukje beter wordt... is goed voor de economie en zo. Maar waarom is het belangrijk dat we bij de top 10 van de sportlanden in de wereld gaan horen? Nou ja, dat is, dat is... Dat is een goede vraag. Kijk, die top 10, dat moet je ook zien echt als een metafoor voor, voor hoe belangrijk sport is voor een samenleving. Je ziet dat, ik hoor het ook vanochtend in jullie uitzending weer, dat bij Albert Heijnes. En op allerlei plekken zie je dat sport als middel steeds en steeds belangrijker wordt. En op het moment dat wij als land in de top 10 van de wereld staan, ja, dan zullen mensen zullen het ook veel beter begrijpen wat sport kan betekenen voor de samenleving. Het top en brede sport horen zo ontzettend bij elkaar. En eh, Topsport kan een enorme aanjachtfunctie vervullen voor die breedtesport. En nou, dat heeft te maken met eh, een betere volksgezondheid, zelfs voor veiligheid, eh, onderwijs, noem het allemaal maar op. De economie, ja. eh, economie eh, al die aspecten die zitten daar en die komen daaronder vandaan weg. Eh, dus we vinden echt dat, eh, dat we die bijdrage via die Topsport ook aan die eh, betere, en bredere en ook vitalere samenleving moeten geven. Maar ja, dan heb je wel geld nodig. Ja, dan heb je geld nodig. Ja, ja, zeker. Is dat er voldoende nog? Nou ja, is er voldoende. Ik bedoel, de, de economie staat onder druk, maar ik, ik merk. Wel in al onze onderhandelingen met bijvoorbeeld commerciële partijen. He, dat, dat, dat wordt er niet makkelijker op, maar de interesse in de sport is nog steeds heel breed. He, we moeten voor het einde van het jaar moeten we weer contracten afsluiten voor een nieuwe Olympische periode. Nou, daar zijn we nu druk mee bezig. Zijn we ook al nou, een jaar, anderhalf jaar uh, in gesprek met heel veel partijen. Merken... Op zichzelf ziet dat er goed uit. Ik ja, maar je we merkt wel dat er, er economische are. crisis ook is. Uh, daar dan haken ook partijen af, begrijp ik. Ja, daar haken partijen af, maar er komen ook weer nieuwe partijen bij. He, we, hebben, uh, nou, we hebben een groot contract met een energiemaatschappij afgesloten een aantal maanden geleden. Bijvoorbeeld, dus ze komen ook weer. Ja, dat hebben we natuurlijk altijd: dat partijen afhaken en dat er weer nieuwe partijen bijkomen. Maar ook daar zie je, en dat, dat verheugt mij wel, dat de interesse in sport uh, uh, onverminderd uh, groter is. En sterker nog, ook nog wel groter wordt. Uh, en die bedrijven nemen ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Nou, we hebben natuurlijk goed contact met de overheid. En je ziet bij de laatste verkiezingen uh, dat er niet bezuinigd is geworden op, uh, op sport. Uh, je, je bent natuurlijk niet ja, dan op, volgen en... de verkiezingen elkaar snel op. Uh, ja. op 12 september zijn er weer nieuwe uh, ja, verkiezingen. Top, ja, ja. En er staat ook een heel bezuinigingspakket uh, voor de deur. Uh. Dan ja. kan sport toch niet ontzien worden? Ja, ik weet het niet. Kijk, als je sport goed inzet, dan kun je er ook mee bezuinigen. Kijken bijvoorbeeld eens naar de obesitasbestrijding... en naar andere onderwerpen op het gebied van volksgezondheid. Als je een gezondere samenleving hebt, en dat zie je ook in andere landen... Ja, dan kun je daar gewoon uiteindelijk heel veel geld mee verdienen. Ja, het is weer politiek... het oude adagium, een gezonde geest in een gezond lichaam. Hè? Ja, Olympische ja, ja, dat klinkt simpel en het, uh, het lijkt ook simpel, maar het is natuurlijk wel waar. Ja. Ja. Even, even terug naar uh, de Olympische Spelen... Uh, zelf. Uh, eerder deze week sprak ik ook met uh, Els van uh, Breda Friesman. We hadden het over het IOC. Ja. Uh, maar moeten we ons een beetje zorgen maken over onze Nederlandse inbreng uh, daarin? Want stel dat Willem Alexander, en dat zal ooit een keertje gebeuren, uh, koning wordt uh, hier in dit land. Ja, dan stapt hij uit het IOC. Hebben we dan een opvolger? Ja, daar zijn we natuurlijk uh, druk mee bezig. En daar spreken we natuurlijk ook over met het IOC en met de kroonprins. En ja, ik ga ervan uit dat we dan wel een opvolger hebben. Ja, ja daar kan ik nu uh, is... uiteraard niet heel veel over vertellen. Want dat is allemaal vertrouwelijk en er zijn allemaal mensen bij betrokken. Oh, en, is... maar we... U heeft er echt, echt al eentje op de korrel, begrijp ik. Nou, we hebben wel meer kandidaten op de korrel, inderdaad. Ja, ja. Ja. Um, en is het ook zeker dat uh, degene, wiens naam u natuurlijk nog niet kan noemen, uh, daar ook echt in het IOC-bestuur uh, komt? Nee, dat is. Dat is geen zekerheid, want er zijn 115 IOC-leden en er zijn 204 landen aangestoten bij het IOC. Dat zeg ik maar even, het zit wat ingewikkelder, maar er zijn 204 landen die ook meedoen met de Olympische Spelen. Dus het is geen zekerheid dat je automatisch een IOC-lid hebt, maar. Nederland is wel een dusdanig belangrijk land binnen die internationale sportgemeenschap. Dat ik er wel van uitga dat we uiteindelijk op de plek van de kroonprins een, een vervanger kunnen krijgen. Ja, en dan uh, hebben we vervolgens in Nederland ook een hele discussie over de Olympische Spelen uh, zelf. Of we dat uh, 2028, of we ja. dat hier naartoe uh, moeten krijgen. Gebeurt daar in Londen trouwens ook nog wat uh, omheen? Nee, nee. Kijk, we, we, wat we in Londen doen is dat we hier ons hier vooral bezighouden met de sport. En met uh, het behalen van medailles. En dat we dat zo goed mogelijk willen doen voor de, voor de sporters en ook voor de supporters. Hè? Want er worden tienduizenden supporters uh, verwacht hier de komende weken. Dat uh, hoorden we net ook in de vorige uh, items die jullie hebben uitgezonden. Uh, de Olympische Spelen van 2028 zijn nog heel ver weg. Hè? Daar gaat het IOC ook pas iets van vinden in 2021. Hè, we hebben wel die ambitie, die droom, hè? die leeft wel. Hè? Dus de komende jaren zullen we echt doen om sport als middel heel belangrijk in te zetten. En dan zullen we in de tweede helft van dit decennium gaan we dan kijken nou, of het reëel is om uh, ook een bot in te dienen. Hè? Want als er geen een maatschappelijk draagvlak voor is, ja, dan moet je dat niet doen. Maar als blijkt dat er wel maatschappelijk draagvlak is, ja, dan, dan zijn wij er wel van overtuigd dat we dat kunnen. Maar het is nu geen onderwerp, en zeker niet uh, tijdens de spelen. Maar ga je zelf uh, vandaag naartoe? Althans, vandaag uh, wellicht naar de openingsceremonie. Ga je daar trouwens naartoe? Nee, dat kan ik in, ik heb wat problemen met mijn rug, dus dat ga ik niet doen. Want oh dat jee. Het, uh, geblesseerd? Lang, uh, ja, ja, geblesseerd, ja. ja. Ja, dat is heel vervelend. <laughs> ja. Dus uh, ja, dat, daar baat ik wel een beetje van, maar dat is zo. Uh, maar ik ben wel van plan om uh, in ieder geval morgenavond naar de 4x100 meter vrije slag Dames te gaan. Want dat kan maar zo een hele mooie avond worden. Ja, en dan zondag naar het wielrennen. En uh, ja, zondag uh, het wielrennen dus in de stad. Uh, ja, er zijn natuurlijk zoveel dingen te doen. Ik heb zo'n volle agenda. Uh, ja, ik kan het uitkiezen. Maar ja, we moeten ook gewoon werken. Hè. We zijn natuurlijk uh, als staf van uh, het Nederlands Olympisch Comité... de hele dag druk met allerlei gesprekken. Mensen ontvangen. Hè, de de minister-president komt, uh, komt vandaag deze kant op. Nou ja, dat soort dingen allemaal. Ja, precies. Goed. Jammer genoeg niet bij de openingsceremonie, maar het wordt wel een spektakel. Ja, het, wordt, het zal een Brits spektakel worden. Uh, ik denk dat het anders wordt dan in Beijing. Hè, waar vooral de massa heel veel mensen natuurlijk uh, de opening domineerden. En nu, uh, nou, Ayan vertelde me net ook al het een of ander van. Het zal heel Brits worden met, uh, nou ja, echte iconen als uh, Paul McCartney, Shakespeare, noem maar op. Ik ben wel heel benieuwd. Ik ben wel heel nieuwsgierig. Dus ik ga echt uh, op een rustige plek uh, naar de televisie kijken en ik laat mij verrassen. Ja, goed, wij ook. Uh, overigens, ondertussen zijn al een aantal sporten be begonnen. Uh, waaronder uh, het, het boogschieten, hè? Ja. Enig idee waarom dat eigenlijk is? Ja, dat heeft te maken ook met de lengte van het toernooi. En ze moeten eerst uh, nog een kwalificatie... Ronde spelen en dat gebeurt vanochtend. Uh, nou ja, en ik hoop dat het allemaal goed gaat, want uh, we hebben een paar talenten rondlopen die ik ook tijdens de jeugd-Olympische Spelen in actie heb gezien in, uh, in, uh, in Singapore twee jaar geleden. Ja, nou dus, ja. Uh, ja, wie weet. Ja, we hebben de bondscoach aan de lijn, want we hebben het over handboogschieten. Rick van der Ven, dankjewel ja. Gerard. Uh, de bondscoach Fietsen van Alten, goedemorgen ook. Goedemorgen, goedemorgen, ja, want het heeft te maken met de lengte van het toernooi, begrijp ik, dat vanochtend al een soort kwalificatiewedstrijd wordt gespeeld. Uh, ja. Kijk, je kunt inderdaad ook later in de week, uh, in de week starten, maar de kwalificatieronde, dat, uh, dat is eigenlijk alleen maar om de, om de plaatsing te bepalen. En er valt het verder nog niemand af. Dus uh, je kunt er zelfs ook nog geen kaartjes verkopen om te komen kijken. Het is alleen maar voor de, voor de sporters en voor de pers. Oh, het is eigenlijk nog niet eens toegankelijk voor het publiek ook? Nee, nee, nee. Je kunt hier als uh, publiek nog niet, uh, nog niet terecht vandaag. Nee. Ik had het over Rick van der Ven. Uh, die mag uh, straks uh, gaan, uh, gaan schieten. Vanaf hoe laat? Over een uur, we gaan zo meteen de warming-up in. En uh, om 9 uur start, uh, start de ronde. Ja, en het gaat dus om uh, ja, de ranking, de, de, de, de ranglijst, noem het maar zo eventjes op zijn Nederlands. Is dat ja. van belang uiteindelijk in de uiteindelijke wedstrijd? Uh, nou ja, in zoverre, er doen 64 heren en 64 dames mee. En om die een plaats te geven, dus nummer 1 tot en 64, wordt een ranking moment geschoten van 72 pijlen in 12 series van 6. En ja, dat is dus van belangrijk. Als je hoog rankt, dan krijg je de eerste ronde een lage tegenstander. En ja, op het moment dat ze bij de hoogste 32 zijn, dus na de eerste ronde... Ja, dan heeft een hele goede ranking ja, wat minder waarde. Want ja, dan, dan kom je eigenlijk alleen maar goede tegenstanders tegen. Maar in het begin kan het wel helpen. In absoluut de absolute eerste ronde zou het, uh, zou het zeker uh, kunnen helpen. Ja, want is het met handboogschieten ook zo dat je... naarmate je verder in het toernooi zit... Ja, je, je bewijs van spreken in het toernooi kan schieten... Ja, dat kan inderdaad. En zeker omdat de eerste twee rondes uh, op een dag zijn en 3 augustus is, uh, zijn de laatste 16 tot en met het goud. Dus ja, je kunt, je kunt inderdaad wel stellen dat mocht je vandaag een mindere dag hebben, je valt sowieso nog niet af. Dus je kunt inderdaad in het toernooi nog, nog goed groeien. Ja, en uh, hoe, hoe schat u zelf de kans in uh, voor uh, Rick van der Ven? Ik, uh, hij is dit jaar Europees kampioen geworden, individueel, en samen met zijn, met zijn hele jonge collega's met de ploeg. Um, ik schat in dat hij, dat hij een goede doen zeker in de top 8 niet, uh, moet kunnen eindigen. En uh, ja, op het moment dat je bij de top 8 zit, dan, uh, ja, dan kunnen er ook wel mooie dingen gebeuren. Maar uh, ik schat hem niet in als, uh, als uh, favoriet voor de medailles. Nee, een outsider zeggen we dan, hè? Ja, zo kun je het inderdaad noemen. En ik denk dat dat ook nog wel best een aardige positie is toch? En ik begrijp dat jullie op een prachtige locatie schieten, toch? Ja, klopt. We staan op uh, Lord's Cricket Ground. Dat is, uh, nou ja, noem het even het heilige gras van het uh, cricket wereldwijd. En ja, de mensen die... ik uh, het kennen en misschien ook volgen. Die, uh, die zullen ontzettend jaloers zijn dat wij hier uh, ja. in de stoeltjes hoeven te zitten, maar op het gras mogen lopen. Ja, dat lijkt me schitterend om, uh, om dat te doen. Ja, u heeft zelf uh, ervaring ermee. want ooit zelf een medaille gewonnen, toch? Ja, ja dat is we wel even terug. hoor. Dat was in 2000 in, uh, in Sydney. Ja, precies. Nou ja, wie weet. De hoop uh, blijft, uh, blijft levend houden. Uh, vandaag dus die kwalificatie. En uh, lopen jullie vanavond wel mee met uh, de openingsceremonie? Ja, dat is wel... Uh... Dat is wel de planning dat, wij, uh, dat we mee gaan lopen, inderdaad. Dan wens ik jullie daar ongelooflijk veel plezier bij. Let eventjes goed op uh, straks in Londen, want het schijnt dat net na negen uur alle klokken gaan luiden. Dus schrik niet. Uh, en uh, veel plezier verder, ook tijdens het Olympisch toernooi En heel erg veel succes. Dank je, en fijne dag. Jullie ook. Wietse van Alten was dat en ze trekt bijna die fiets uit ook eerste ene de Dit is echt heel erg mooi. Dat is een hartstikke slechte benen. Hier komt de gouden medaille waar Nederland zo heel hard op wacht. Hier komt de Olympische titel voor Maarten van der Weijden. Vanavond vanaf 10 uur de openingceremonie van de Olympische Spelen. De Radio 1 Sportzomer is erbij. Live vanuit de studio in Londen.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 Dit is Radio 1.